Voetnoot 1 Smothering. Een door Warren Farrell gebruikte uitdrukking om een verbinding aan te geven tussen de woorden maza en smaza, verstikken. Smothering is voor vrouwen wat work-alcoholisme is voor mannen.